TV van Eck met het NOS-journaal. De zoon van de Iraanse sja roept demonstranten in het land op... om dit weekend steden te bezetten. De oud-kroonprins woont al jaren in de VS... en spreekt in een videoboodschap zijn steun uit aan de betogers. De protesten tegen het streng islamitische regime... begonnen eind december en zijn uitgegroeid tot de grootste in jaren. De betogingen worden hard neergeslagen. Een arts uit Teheran spreekt van zeker 200 doden... De dus Sja werd in 1979 aan de kant gezet, waarop de Ayatollahs de macht grepen... en Iran een islamitische republiek werd. Tot zeker drie uur vanmiddag rijden er geen bussen in de provincie Groningen... vanwege de sneeuw en gladheid. Busvervoerder Q-Bus vindt sommige wegen nog te onbetrouwbaar. In Friesland moeten rond deze tijd de bussen weer gaan rijden... en in Drenthe wordt wel gereden... al moeten reizigers daar wel rekening houden met verstoringen in de dienstregeling. In de Australische staat Victoria is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de hevige bosbranden. Er is al een gebied zo groot als de provincie Groningen afgebrand. Er zijn 130 gebouwen in vlammen opgegaan. Ook in de aangrenzende staat New South Wales zijn problemen. De extreme hitte en harde wind wakkeren de branden aan. In Groenland is verontwaardigd gereageerd op de aanhoudende druk van president Trump. Die zei gisteren dat Groenland Amerikaans wordt of ze willen of niet...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 Is dat? Het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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Allereerst natuurlijk de beste wens: een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat u een goede gezondheid heeft voor het komende jaar en dat het zo blijft en dat het alleen maar mooier wordt. Hier van Zandvoort, lokale Omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Ook wij zijn er iedere week weer bij met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld voor Kort Draaier. Daar bedanken we hartelijk voor en ook het komende jaar weer een hoop gezellige oud-Hollandse muziek. En vandaag nog een beetje een aangepaste uitzending. Beetje muziek van eigen repertoire. En daar houden we natuurlijk wel rekening mee dat het een beetje oud klinkt. En natuurlijk voornamelijk over Zandvoort gaat En anders natuurlijk ook de gewone plaatjes. Onderweg zometeen Lovie Davids. Het Op het IJs, en op opname 1934. Het komen nu weer een hoop gezellige muziek hier op ZFM Zandvoort. Ik wens u een hele bijzonder goedemorgen. En nogmaals, de beste wensen voor 2026. Goedemorgen lieve mensen hier op Zandvoort aan de zee. De lucht ruikt naar zout en de golven dansen mee. Een kopje koffie in de hand. Zicht. Het is een dag voor dromen waar alles weer mag stromen. In een hoofd gevuld met rood.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 voor elkaar is heel de wereld bijeen. Is er genoeg voor iedereen? Gelukkig nieuwjaar, want het nieuwjaar. De noordenwind weer giert Het rokje langs de kuiten sliert Van de meisjes in het park Haalt de stuimans grote ark Dode bladeren bij elkaar En de bomen zuchten zwaar winders strenge hand En de krant meldt brand op brand Als het heelal naar het spot geurt En je oude opa neurt Een oud liedje in zijn baard Over het hoekje bij den haard En je winterteen heeft net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 u hoorde een opname uit 1934. Louis Davis met uh, Op het Ijs. En daarvoor plaatje Gelukkig Nieuwjaar. En natuurlijk een goedemorgen lieve mensen. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende formatie zijn de Straatzangers. Zoals in de jaren 50 en 60. Een zeer bekend en populair Nederlands zangduo bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. De heren hadden diverse hits... met nummers als Aan het Strand, Stil en Verlaten. een Opname uit 1955. Als de klok van Arne muiden uit 1959... en Aan de voet van de Oude Wester, 1957. Liekjes zijn later nog diverse malen gecoverd. Onder meer door de havenzangers. En u hoort ze nu. Een opname uit 1959. Hier zijn de straatzangers. Het Als de klok van... Arme muiden. is Nacht doorbracht, samen sterk als een ster.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 En overleden in Beekbergen. Op 24 december 1998 was er een Nederlandse zangeres. En ze trouwde met haar accordeonleraar, Koen Ooms. En ze vormden samen het duo Co.-Rita. En in 1958 had ze een hit met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Een lied van uh, accordeonist en componist John Woodhouse. dat haar haar hele verdere leven zou blijven achtervolgen. En vandaar nu ook op de radio. Rita Corita met Koffie, Koffie, Lekker Bakkie Koffie. Lekker bakkie koffie Jongens, die lust Koffie, koffie Lekker bakkie koffie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 Ze riepen, hey ja. En toen moesten ik wel opnieuw weer koffie maken. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, willen sturen er een kop? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daar van? Je kan heel lang.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 Als je mij nooit de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakje koffie Wat knap de mens daar? Oud-Hollandse klanken we dansen keer op keer. Van de kerst naar het nieuwe jaar, de sfeer die blijft bestaan. Maken we het een feest?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 Zandvoort, Zandvoort, uit Zandvoort, oud Holland op zijn best, Golden oldies uit Zandvoort aan zee. Op de radio bij zeven. Zandvoort, Zandvoort, uit Zandvoort, oud Holland op zijn best, Golden oldies uit Zandvoort aan zee. Golden oldies uit Zandvoort aan zee. Het jaar is weer vervlogen. En wie het beleven mogen, die hou nat en pappen en happen appelflappen.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 mijn tijd is om, ik heb nog wel een meter. Maar Polygoon zegt stop, die weet het beter. Ik wens tenslotte jullie allen daar. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Ja, en dat was een nieuwjaarwens van Louis Davids. Een opname in 1935, waar hij de nieuwjaarse toespraak deed. In een van zijn shows, in het theater natuurlijk. En de volgende plaat is Het Dorp. Een lied gezongen door niemand minder dan Wim Sonneveld. De tekst van het dorp is geschreven op de melodie van La Montagne van Jean Ferrand. De Nederlandse tekst is geschreven in 1965 door Friso Wiegersma... onder de pseudoniem Hugo Verhagen en de partner van Sonneveld. En het arrangement is van Bert Paasje, die ook leiding gaf aan het orkest... U hoort hem nu, Wim Sonneveld het het dorp. Dames en heren, dit is Zandvoort uit Zandvoort Oudbollige Muziek. Hoop dat u het leuk vindt met Mario Zandvoort op ZFM. Elke week op de Zandvoortse radio. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30 tot de jaren 70. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kerkenkar met paard een slagerij J van der Ven...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 Oh sorry. Tot En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 Zo'n wensen jou het allermooiste wat men.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 Kan, zeg een tulpen uit Amsterdam Zeg een tulpen uit Amsterdam Ja, en dat was een plaat. We zijn een beetje vroeg erbij, want ja, de temperaturen zijn nog niet zo mooi. Het was Herman Emik met tulpen uit Amsterdam. Nou, daar moeten we nog eventjes op wachten, want ja, de temperaturen zijn nog niet geschikt voor de tulpen, hè?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 Zwarte Riek met alle apies in de artis. En dat vind ik nou echt een toepasselijk nummer voor hem. Ria Valken. Luistert u maar. Alle apies in de artis wijken op me omen heen. Op me omen Op me omen ome Alle apies in de artis wijken op me omen heen. Op me omen heen. Sinds ik in artis ben geweest kan ik niet goed meer slapen. Want steeds weer komen voor me geest van allen. Misschien wel gek. Er is een. Ze pruimpie koud, dan zou je erop sveren Daar zit een oude simpel zee met bier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 De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrije seks. De eerste man op de maan. En wereldsterren als Louis Davids, Lou Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greuneloo. Het nu al historische muziekprogramma zandvoer uit antwoord. Gewoon voorplaten van schellak en vinyl draaien weer een volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdraag dan destijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en... Zelfs. zelf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 Dat was het orkest zonder naam met Lentekind. En daarvoor hoorde u Zwarte Riet. Riek moet ik zeggen, Zwarte Riek. Oftewel Hendrika Elisabeth Jansen. Met alle apies in de Artes. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zo met een heel veel plezier met CFM Jazz. Wij zijn volgende week zondag weer vanaf 9 uur hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik bedank nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En uiteraard, als u een stukje gemist heeft, of u wilt het programma nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik laat u achter met Maria Zamora en Pepita de Mallorca. Beetje warme temperaturen in de muziek. En ik wens u nog een fijne zondag en tot ziens. Pipita de Mallorca, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Pipita de Mallorca, ábreme la puerta y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 Abre me la puerta, abre me la puerta. Hai Pepita, Pepita de Mallorca. Abre me la puerta y deja te besar. Hai Pepita, Pepita de Mallorca. Abre me la puerta. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van twee uur.